9 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Bruins is blij dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten een doorstart kunnen maken. Ze worden overgenomen door het Sint Jansdal uit Harderwijk. In ieder geval de polyklinische zorg wordt voortgezet. Er zal geen volledige spoedeisende zorg meer zijn en ook geen acute verloskunde. Daarvoor is te weinig personeel beschikbaar, wat de medische staf tegenspreekt... Bruins zegt dat hij met alle betrokkenen om de tafel gaat om de doorstart verder uit te werken. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel mensen bij het ziekenhuis kunnen blijven werken. President Trump dreigt de grens met Mexico te sluiten... als de aankomst van migranten uit Midden-Amerika tot chaos leidt. Enkele duizenden migranten zijn op weg naar de VS in de hoop op een beter leven. De eerste kwamen vorige week al aan bij de grens. Trump wil ze niet toelaten en zegt dat er veel criminelen tussen zitten... Aan de Amerikaanse kant van de grens staan inmiddels 5800 militairen. Die mogen van Trump dodelijk geweld gebruiken als dat nodig is. Als de grens dichtgaat, komt ook de Mexicaanse export naar de VS stil te liggen. In Bulgarije is opnieuw een miljoenenfraude met Europese subsidies aan het licht gekomen. Journalisten ontdekten dat subsidiegeld werd verduisterd via een bouwbedrijf. Bij subsidieaanvragen voor infrastructuurprojecten werden veel te hoge bedragen genoemd. Een deel van het toegekende EU-geld verdween in de zakken van ondernemers, politici en ambtenaren. Toen de journalisten kwamen kijken bij de verbranding van een schaduwadministratie... werden ze, naar eigen zeggen, door de politie gearresteerd. De Bulgaarse regering zegt de kwestie te onderzoeken... in samenwerking met de anticorruptiewaakhond van de EU. Het weer... Vannacht kans op mistbanken, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt, morgen eerst nog nevelig, later breekt op veel plaatsen de zon door en het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Pilots en wat is nou is dat leuk, dat leuke? Uh, Don't let me go. Het is van een EP die ze begin dit jaar hebben uitgebracht. Maar het grappige is, ik heb ook nog even de deelnemerslijst van alles wat we erop Akda wordt. Die jongens die hebben een verleden met erop Akda wordt, maar. Goddorie, ze staan er weer op. Uh, nou, weet ik niet precies wanneer ze uh, gaan spelen bij de Rob hakta wordt. Ik uh, meen de derde of in de vierde voorronde. Maar goed, we komen ze nog een keer tegen. Uh, dat uh, zeggende, uh, want er komen nog meer bekende trouwens aan. Reino gaat daar ook uh, spelen. Die hebben we hier ook uh, gehad. Uh, die gaat nog een keer uh, dat uh, doen... En er is nog een band uh, waar wij contact mee hebben. En uh, waarschijnlijk komen ze hier ook nog uh, spelen. Dus we krijgen zelfs nog een band... die nog tijdens het lopende uh, verhaal van de Rob Akda-woord... Uh, mee gaat doen hier in de studio. Dus uh, live uh, spelen. Operation Hurricane heet de band. Uh, waarom kom ik dat? Dat komt omdat de Tiger Pilots dit tweede uur heeft uh, geopend. En dus uh, Rob Akda-woord verleden heeft... Maar dat uh, zeggende uh, gaan ze gewoon weer het uh, komende seizoen weer meedoen. Dus ja, uh, dat wordt wel heel erg uh, bijzonder. Welkom in het uh, tweede uur. Uh, geldt niet uh, trouwens uh, voor deze dame. Ze wordt uh, genoemd door uh, een van de mensen van de straat van Stassen... als het best bewaarde geheim van Utrecht. Joe Marches en Clearing. met With Any Luck. En hoe ben ik daar aangekomen? Want Stanley komt uit de Verenigde Staten. Achter Stanley huist uh, Ryan Gebhardt. Dat is uh, de man die uh, min of meer het uh, creatieve brein is van deze Stanley. Um, ja, dat is een hele grote... Het is een beetje een groep muzikanten, dus Zo moet je het eigenlijk zeggen. En uh, ze brengen wat meer indie pop. Indie pop, Zo moet ik het uh, omschrijven. Dus dat is uh, de band. En hoe kom ik daaraan? Frank Bond heeft iets met deze band te maken. Want Frank is uh, naast muzikant ook nog een, uh, ja, een soort manager van het King Ford Record Label. En uh, daar is hij dan tegenaan gelopen. Dus ja, uh, wat uh, mogen wij dan doen? Wij mogen het dan in het hele verhaal delen. Uh, zo werkt dat uh, net als bijvoorbeeld met Mind of Max... He, dat was vroeger bij King Forward Records. Maar hij heeft nu besloten, die uh, Mind of Max, Max Wiener, um, om het zelf te doen. Dat geldt niet voor Stanley. Die gaan het uh, wel uh, proberen. Uh, dit um, is het werk wat, uh, wat vrij recent is. Ik, sterker nog, dat gaat uh, morgen echt officieel uh, zijn doop uh, krijgen. Dus dat uh, kan ik er in ieder geval wel uh, bij zeggen. Clearing, hoorde je ervoor van uh, Joe Marchers. En dan gaan we weer uh, terug naar datzelfde uh, label van uh, King Forward. Want dit is weer van. Uh, gewoon uit de buurt, uit Edam, Ayon. Met een nummer van dat, de EP die ze in maart heeft uh, gepresenteerd: Down the Ways. Weet je wel dat ik toen zei, zei dat ik niets anders wou Ik wou dat ik dat vaker zei. Vaar jij, vaar je liever op het ijs om meer dan op de waterzee of rustige landen. Vaar jij rustiger dan haar. En als ik zeg wat ik nu voel, weet jij dan wat ik bedoel? En durf je me te zeggen wat je ziet en blijf je koel? Cool? Jij, ga je liever met een plan Of speel je liever kop of munt En denk je niet dat ik dat kan Dans jij, dans je liever in de discotheek Dan in een grote zaal Of wil je helemaal alleen Dans je lieve helemaal alleen. En als ik zeg wat ik nu voel, weet jij dan wat ik bedoel. En hoef je me te zeggen wat je ziet en blijf je koel? Cool? Werk. Tols met Blijf Je Cool. Uh, het was de bedoeling dat hij uh, zijn, uh, zijn album een beetje ging presenteren... maar ik geloof dat dat een beetje op losse schroeven is uh, komen te staan. Blijf Je Cool van Tols Down the Ways, uh, daarvoor van uh, Ion. Die heb je ook al uh, kunnen horen. Uh, dan gaan wij, uh, zijn we toegekomen, want ik dacht dat ik hem op het schijfje had gezet. Op het stikje. Maar dat bleek dus niet het uh, geval te zijn. Uh, de dame in kwestie heet uh, Joël... Joël? Gourjan. Gour Als ik het uh, wel heb. En je moet goed luisteren, want het is een, uh, ja, er zit wat Indiaanse uh, invloeden... in haar nieuwe single Stained Glass. En morgen komt de hele EP uit. Don't me together... remain Hoop je dat dit soort uh, muzikanten ook gewoon hier uh, bij ons in de studio uh, gaan komen? <laughs> aan ons zal het niet liggen. Maar wellicht dat we met uh, onze vrienden van JOT Agency uh, daar wel wat uh, een mouw aan uh, kunnen passen. Morgen uh, verschijnt de EP Silhouette. Uh, dit was uh, de single die al een beetje vooruit uh, gestuurd is. Is al een aantal weken onderweg. En ja, ik kan haar eigenlijk ook nog wel vertellen, want ze heeft aan het Amsterdamse conservatorium ja, het, de opleiding een beetje gevolgd. Maar ze heeft op een gegeven moment besloten om zich toch wat meer te verdiepen. En uiteindelijk werd ze in New York ook op een conservatorium toegelaten. En daar heeft ze zoveel bagage meegenomen dat ze uiteindelijk weer teruggekomen is nadat ze die opleiding daar heeft gevolgd. Met een behoorlijke zak vol met nieuwe liedjes. En dit was er één van. Morgen dus, Silhouette, die gaat uh, verschijnen. En volgende week zullen we daar ook wat uh, aandacht aan besteden. Dus uh, wat dat betreft, helemaal uh, komt dat wel helemaal goed. Um, een andere, nou ja, andere uh, dat is, dat is uh, een snelste singer-songwriter. Zo is het ook wat betreft het nummer. Want dat duurt niet zo lang. En het gaat over, een beetje snuffert eigenlijk op een een of ander schermpje zitten. We zijn eigenlijk zo verslaafd aan uh, de telefoon... de smartphone zelf te staan. Colin oeven met Addicted. When you are lying in bed,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 En toen was het september en toen zaten wij te slapen. En dan blijkt dus dat Fan dit al heeft uitgebracht. Maar we doen hem dan alsnog in de herkansing. In september, eind september is dit uh, verschenen. Dus het is al uh, bijna twee maanden onderweg. Maar goed, uh, hij zal voorlopig nog wel even op het uh, lijstje gaan voorkomen. Fan met Vetel. Uh, de band die uit uh, Groningen afkomstig is. Uh, af, ja, afkomstig is en bestaat uit Fenneker Schouten en Frank de Boer. Dat is niet die voetballer en die trainer. Nee, het is gewoon een muzikant. Dus dat uh, zeg ik er dan maar even bij. Uh, daarvoor hoorde je uh, een nummer van Colin Hoeven en Addicted. Nou, dit gaat. 6 december meemaken... Bolt Everything Down is de laatste verschenen single... van Marvin Day en zijn bende... Shutters are closed, we know it will be grim, but it's sturdy, it will hold the house that we build on love and on solid ground. So seek a nice place to settle down your pounding heart. By the time we open up the shutters, we'll have a new start. We'll weather the storm, whether it's cold or raining. As long as I still. voice en daardoor voor Bold Everything Down van Marvin Day en zijn band. En als het goed is krijgen we nu... Nee, dan krijgen we nu niet dit. Want uh, ik had iets heel anders in uh, gedachten. Uh, take Flight van, uh, van uh, Maggie Brown. Want die uh, moet ik hebben. En niet dit uh, verhaal. Uh, dat is leuk. Dat ik dat even heb, maar dat uh, was niet de bedoeling. Kreeg. Uh, dat is leuk. Leuk, leuk, leuk als, ze, als, het, als het ding even lekker weer vast uh, loopt te slaan. Goed, komt hij nog een keer? Take uh, flight van Maggie Brown. En dan moet hij het uh, dus nu gewoon wel doen. Juist. Shook my Then she asked me nice I have to go to a place I know But I can't afford it twice And her name was Rosalita She had no penny or a dime It was always good to see her And I tried to make her mine But now she's gone Let's go! We weten in ieder geval wat er te wachten staat de komende tijd. Want deze band die komt 20 december hier naar de studio. Tenzij het heel erg slecht weer is. Maar daar gaan we even voorlopig niet van uit. Het worden wel weer drukke maanden voor ons. Take Flight hoorde je ervoor van Maggie Brown. En dit is Fabian Adammers met Today. de mij hoor You might be right Things ain't going my way Still I really don't care No I really don't care Today Ja, en uh, ze is weer actief, deze Fabiana Dammers Want uh, ze gaat uh, de komende tijd ook weer uh, spelen 25 november Breakfast Ballads in Rotterdam Ik denk dat het het Ibis Hotel is waar zij speelt en dan in Den Bosch in de Brabant Hallen bij de Margriet Winterver. Dat uh, is ook binnenkort, volgende week uh, al, uh, komende woensdag. Dan uh, speelt ze daar. Dus, uh, en dan zijn er ook nog uh, optredens in de Pop-Up Food Hallen, 13 december en 20 januari. Een Singer-Songwriter Sunday. En dat is in het Pomp Station in Amsterdam. Nou, ik eh, kreeg het eh, verzoek om eh, deze te draaien... van Kees Meijsen uit eh, de buurt van Vallendam. Sterker nog, misschien komt hij uit Vallendam. Hij is een enorme liefhebber van Alaska. En hij zegt, ja, dit nummer, dat is eigenlijk zo te gek. Dat moet je gewoon eh, nog een keer goed eh, horen. Nou, tot aan het nieuws van 10 uur. En dan is het weer tijd voor Vader Veugen... met Peaceful Radio. Alaska, met een van de nummers die op het album Plea for Peace staan. Red Herring. En ik zeg, dag. Dodge it up my shield